Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-vlak met Turkse verkiezingsposters. is opnieuw beplakt. Dit keer met stickers van Turkse vlaggen en het woord ja in het Turks. Die zijn waarschijnlijk bedoeld als een verwijzing naar het referendum in Turkije... waarmee president Erdogan zijn macht wil vergroten. Burgemeester Abu Talib denkt niet dat de openbare orde door de stickers wordt verstoord... en doet er daarom niks tegen. De posters van Erdogan op het leegstaande winkelpand... werden vorige weekend wel weggehaald. In Makkum in Friesland is een Britse militair zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De man werd van achteren geschept door een auto... toen hij samen met collega's terug naar huis liep na een avondje stappen. De bestuurder is doorgereden. De Britse militair is in Makkum vanwege een internationale luchtmachtoefening op vliegbasis Leeuwarden. Hij is met ernstig letsel naar het UMC Groningen gebracht. De dader is nog niet gevonden.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 Een winkel in het beroemde Bellagio Hotel en Casino in Las Vegas... is afgelopen nacht overvallen. Drie gewapende en gemaskerde mannen drongen de Rolex-winkel binnen... waarbij ook enkele schoten werden gelost. Daardoor brak paniek uit onder de klanten. Het Bellagio complex en de omgeving is daarna afgegrendeld... door de politie er is één overvaller opgepakt. Max Verstappen begint de eerste race van het Formule 1 seizoen... morgenochtend in Melbourne vanaf de vijfde plaats. Lewis Hamilton veroverde in de kwalificatie de pole position...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 Er zijn dit weekend nogal wat werkzaamheden op de wegen in de Randstad. Zo is de A1 Amsterdam Amersfoort dicht. En dat levert file op bij knopen Diemen, twee kilometer. En ook alle lokale wegen zijn daar vastgelopen. Wie via de snelweg rijdt over de A2 komt ook vast te staan. Tussen Breukelen en Maarsen rijdt het langzaam. Op de A8 Amsterdam-Zaandam zijn ook werkzaamheden. Tussen Oostzaan en Zaandijk rijdt het langzaam. De A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en 7 2 kilometer. En de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3. En dat was de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lijken!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 Een beetje verkeerd, meestal meesterlijk spel van een drummerman, vanaf een mensen voor een kan. Want wij zijn sta, gek, all in silent. Spelen wij een goede, excellent. Dansen wij weer in eenmaal, element, en voor ons geen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 Het zal je kind maar wezen, jee je jee je Het zal je kind maar wezen, jee je je je Het zal je kind maar wezen, jee jè, jee En dat het een hippe vogels zijn, dat zullen ze weten. Zo kent ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders.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 alles kun je kopen voor geld, een heel voetbalveld. Met hele het ajax al erbij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee. Maar ja, tidee, die tidee. Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geldt.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 Een familie, moeder, woont er in mijn jas. Ik laat ze eraf, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten ze een volle maag. Ze vreden mijn hele jas kapot, omdat de mat toch leven. Met die lieve, Charlotte En Lotte, was. Weet dat je van moeder wonen in mijn jas?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 Hey mumie, waarom huilt dan toch je mami? Oh papa, ik denk dat het aan jou ligt. Nu jij je niet meer bent, zijn we alle twee zo verdrietig En we missen je zo erg. Als dat werkelijkbaar is. Kom ik direct naar huis Ja papa, dat zal ik fijn vinden Dan blijf je altijd bij ons En dan dek ik ook de tafel voor jou Daar papa, tot straks Daar papa, kom maar vlug naar huis Dag, daar We leven de tijd van de leer.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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik ben Gerrit en ik steel als de aan.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 Vereel, waar je steeds wordt genet. Ik ben Gerrit. U hoort de muziek van Gerrit Dekzeil met Ik Ben Gerrit. En daarvoor Frans en Monique met Hé hey Monique. En uh, ik weet niet of ik het nog kan herinneren. De oorspronkelijke serie werd door de varen uitgezonden tussen 1966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 Uw regen, je vrouw mag ik u een eentje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een paraplu, juffrouw, dat is een goed idee. Maar loop een beetje sneller, want ik moet naar de wc. Samen met u, onder een paraplu, wit? Wie. Samen met u, onder een paraplu.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 Ik mijn hart verloren. Als oude toffe jongen, zo recht het de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren. En ga er helemaal leven, beslist me meer vandaan. Bij ons in de Jordaan, zing je van la hola, la de jij. Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens in de meiden dansen gaan. Zolang so de label in de breipod staat. Zorgen of in de rets moet dan helpt een zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven niet je mee bij ons in de Jordaan. Zing je vanuit? Ik Maak je zin? Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Duitse aquafiet. die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, of English gin. Een piketanisie, een piketanisie, een piketanisie, dat gaat er altijd in. De eindring glimmenade.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 Ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot, dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Duitse aquafiet, die drink ik van nog leven niet. In plaats van wodka of Englischien, een pieke een pieke Een pieke dat gaat er altijd in, een pique. Een gaat er al Een piketanissie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En op die Deense akkerwapenvies. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lichaam. Een piketanissie, een piketanissie. En de altijd in. U hoort de muziek van Johnny Jordaan. Bij ons in de Jordaan. Jordaanse wals en uh, Pikentanes. En daarvoor ja, zuster, nee, zuster met uh, Larumaar. En uh, samen met u.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 En allen gezond. Dus aten de muisjes, besluitjes met muisjes. En iedereen zong toen: wat is er of geen? Een muis in een molen in mogen te zijn. Ik zag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 Die hebben het fijn naar hun zin De molen staat leeg Want geen vrouw durft erin nee! Er leeft de tijd van weleer Met Zandvoort uit Zandvoort Elke dinsdag via de lokale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 Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. аю